Op de staatszender van Venezuela zei Maduro dat smokkelaars goud, diamanten en voedsel uit Venezuela wegsluizen naar de eilanden. Curaçao zou verzoeken van Maduro om hier iets aan te doen hebben genegeerd. De premier van Curaçao is verbaasd en zegt dat de kustwacht van Curaçao juist samenwerkt met die van Venezuela. In een café in Rotterdam zijn gisteren enkele leden van de motorclub Kings Syndicate opgepakt. De politie was getipt dat bezoekers mogelijk wapens bij zich hadden. Alle 50 mannen die aanwezig waren zijn gefouilleerd en er zijn drugs, vuurwapens, messen en een taser in beslag genomen. Zeven leden van de motorclub Kings Syndicate zijn opgepakt. Zo'n 50 basisscholen kunnen deze maand nog subsidie aanvragen om de werkdruk te verlagen. Dan krijgen ze maximaal 8.000 euro van het ministerie van Onderwijs. Dat mogen ze naar eigen inzicht uitgeven. Zo zouden ze iemand kunnen inhuren voor advies. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om het geld te besteden aan vergadertrainingen. Het weer bewolkt en op sommige plaatsen motregen. Het is ongeveer 6 graden. Morgen 1 tot 4 graden. Maar vanwege de ijzige wind voelt het kouder aan. In het noorden flink wat zon. In het zuiden blijft het grijs. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is Kerst met CFM. Met menu. nu. Zandvoort op zaterdag. Ik had hem al uh, groots aangekondigd uh, hier uh, op bij Zandvoort op zaterdag. Want uh, de reden is uh, dat, uh, ja, dat wij dit uh, even tijdelijk uh, overnemen. Want uh, dat is uh, de bedoeling. <laughs> uh, toch maar even een beetje eronder uh, zetten. Dus dat uh, is dan ook uh, even de reden. Dit was Surinine met The Whale. Uh, voor, voor mij geen onbekende band. Want uh, die band hier hebben we wel eens uh, gehad. Tenminste alleen Suus hebben we hier in de studio gehad. En dan nog alleen in de oude studio. Uh, tegenwoordig heeft uh, die band een enorme vlucht uh, genomen. En is het uh, ja, Nederland eigenlijk een beetje te klein aan het uh, worden. night dus met The Whale. Met een uh, nummer dat uit 2015 alweer uh, stamt. En dat bracht de tijd alweer op acht minuten over twee. Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Want uh, ja, het heeft even geduurd. Maar uh, ik doe het niet alleen. Ik doe dat samen met Dolly Den Pirek. Goedemiddag, Dolly. Ja, goedemiddag, man. <laughs> Inderdaad, gezellig met z'n tweetjes. Voorlopig. Ja, voorlopig. Nemen we even waar op de zaterdagmiddag. Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u we ingeschakeld heeft op uh, ZFM. U weet het, u kunt ons ook zien, hè? op uh, Is het ZFM het wel, ik, ja Ik ja ja Big ja. Brother uh, erbij. We hebben nou, zeker Big Brother. Op zfm-live.nl kunt u uh, meekijken en meeluisteren natuurlijk... Ja. We gaan er uh, drie leuke uurtjes van maken, Jaap. Ja, ja dat is wel de bedoeling. Uh, ja. Want uh, ik zit gisteren van gisteren... Kijk, het uh, begint ook al een beetje op te knappen. Want er drie koningen is geweest. Ja. En er uh, stond donderdagavond stond er gewoon nog een kerstboom in de studio. En die is nu helemaal weg. Een nee, hele lege bent... plek. Ja, want ja. Uh, het schijnt iets... Dat is alleen maar weer iets Nederlands, heb ik hem laten vertellen. Dat, uh, dat je die kerstboom uh, met drie koningen eruit uh, moet donderen. want al... Nou ja, je moet zou geneemd... dat ongeluk gaan brengen? Dus, uh... Oh, is dat zo? Ja, ik dacht dat het gewoon... geloof. Ja, ik weet ah, niet of. Okay. ik weet niet of dat zo is. Maar goed, eh, ik ook niet. Eh, Zoals gezegd, we nemen het over, want uh, het uh, programma wat, uh, wat uh, normaal gesproken wordt uh, gedaan door. Albert-Jan Vos en Rob Harms. En ja. met name die laatste, die wensen wij natuurlijk ontzettend veel sterkte ja. de komende tijd. Ja, en we hopen dat hij weer heel snel terug zal zijn ja. om het stokje weer van ons over te pakken. en dus zijn eigen programma weer kan ja. doen. En desnoods, erop: kom het je gewoon halen en breng het je gewoon naar boven. Oh. <laughs> Helemaal geen probleem. Wij zien we <laughs> ja. hier gewoon omhoog. Nee, we hebben een stoeltjeslift. Ah, ja, ja, we dat een traplift. Ja, ja. Dan ja. zal ik achter die knop uh, gewoon staan om uh, wat dat betreft persoonlijk zelf achter die microfoon uh, te, te trekken. Wat ja, dat want dat ik weet eigenlijk niet Zullen de luisteraars dat weten? Wat er, nou, uh, wat dat er een beetje uh, uit? Uh, nou ja, hij, uit is, de roulatie hij is op dit is moment uh, een tijdje even uit de roulatie. Maar ja, uh, door medische problemen. Ja, dus dat is het uh, verhaal. We gaan het uh, ja. niet helemaal nee, uitweiden. Dus, uh, het hoeft ook niet, maar dat, dat de luisteraars wel snappen ja. waarom nou, wij nou hier zitten. Dat is de reden. En, dus. en hem graag op die uh, traplift willen hebben. Ja, <laughs> ja. <laughs> um, deze, dit programma is natuurlijk. Uh, ja. Um, ja, zit vol met allerlei vaste onderdelen. Maar goed, gisteravond hadden wij de nieuwjaarsreceptie. Die heb ik samen mogen doen met Irene de Jager. Die was morgen nog te horen bij Goedemorgen Zandvoort, als ik het wel heb. Klopt. Ja, we hebben natuurlijk heel leuk allerlei fijne dingetjes hier liggen. Van, van de vaste onderdelen. Nou, sowieso het voetballen, dat gaat uh, nog even niet door. Want uh, er wordt niet. alleen nog een oefencampagne afgewerkt door de SV Zandvoort. En ja. dan is het ook nog uh, dat ze hier en daar nog zelfs uh, uitspelen. Uh, aan het eind van deze maand, dan begint de competitie weer. Dus dan zal ook uh, Joven hier uh, te horen zijn. Telefonisch dan wel te verstaan. Uh -huh. um, we nou ja, natuurlijk... die, die doet een live verslag, ja. hè? Ja, we hebben berichten uit uh, Zandvoort zelf. Dat uh, zal met name even in het eerste uur uh, straks uh, voorbij komen. Uh, maar goed, we, zoals uh, gezegd uh, hebben we gisteravond dus die nieuwjaarsreceptie uh, gehad. En ik ben even rond geweest met de microfoon. Dus we hebben zes interviews. Dus wat dat gaat uh, zit die ja? vol. Ja. Moeten we even de luisteraars toelichten dat het de nieuwjaarsreceptie ja. was die vanuit de haven van Zandvoort dat door de gemeente en alle Zandvoortse ondernemers, verenigingen. Je kon uh, intekenen. Ja. moest je wel 1000 euro voor een tafel. Dus ik heb gewoon zo. Zo tafel, aan zo'n tafel gestaan. En dacht, ja. is die tafel dan 1000 euro waard? Waar? Nee, waard. jij had een hele grote tafel. Nee, die is uh, wel die meer was, waard. Die was iets meer waard. <laughs> Goed, um, we hebben aardig uh, even het programma uh, fijn uh, geopend. Um, ja. ik, ik, ik heb nog iets uh, klaarstaan. Want dat uh, zal... Een van jouw uh, mede-companen... waar jij uh, tussen de middag nog wel eens mee uh, pleegde te, te zitten... hier uh, bij CFM. Die zal dat zeker wel leuk vinden. Het is wel oh. een beetje een bekend nummer, hoor. Dus, uh, maar... je, je, bedoel je dan Ruud? Ruud, ja, Ruud, inderdaad niet. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, oh, niet zo lang geleden hebben die jongens uh, achter mij... Uh, samen met Marcus, hadden wij op een donderdagavond uh, hadden we dienst. En ja? ineens stonden Ruud Jansen... maar ook uh, uh, Bart van der Bier ineens uh, achter mij. Bart oh, ken ik ook al gingen jaren. de Beatles-nacht doen, hè? Precies. Ja. Dan hebben we een mooi bruggetje geslagen... Want dit is is het nummer van de Beatles, "While My Guitar Gently Weeps"? Oh heerlijk. Ik denk dat dit uh, een van de weinige nummers is uh, die George Harrison uh, voor zijn rekening heeft uh, genomen. Wow, my Guitar Gently Weeps, het uh, bracht de tijd om uh, kwart over twee. Uh, dan kijk ik Dolly aan, want ja... We hebben zo zo'n uh, mooi lijstje gekregen van, uh, van de A.J. Vos. Van, uh, dat, dat moet er allemaal onder andere in zitten. Maar het uh, Zandvoertse <laughs> nieuws. Ja, het, uh, het, is, het lijkt wel alsof we een knonskogel in het dorp af kunnen schieten. Het want... is inderdaad heel rustig. En gelukkig maar. Huh? Want uh, ja, wat heb je al de na alle narigheid. Maar dat is natuurlijk niet alleen narigheid te melden. Uh, er zijn ook wel eens leuke dingen. Maar het, het is heel erg rustig. Uh, wel iets naars wat gebeurd is. Dat is afgelopen vrijdagavond geweest. Hmm is uh, voor elf uur s avonds een man gewond geraakt bij een val... met zijn elektrische fiets op de Nieuwstraat in Zandvoort. Het is ja. wel heel vervelend geweest. De politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen... en uh, het slachtoffer is uh, helaas met een fikse hoofdwond... naar het ziekenhuis gebracht voor ja. behandelingen. En agenten hebben de fiets van de man meegenomen. Dus dat was wel heel, een heel sneu begin van het nieuwe jaar... Ja. En um, dan ja, misschien nog even terugkomen. Want uh, we hebben natuurlijk een zware westenstorm gehad hè, afgelopen week. Ja, vertel mij wat. Ja. Ik was, woensdag, jou, uh, was woensdag was dat Woensdag he? was dat. Ja, ja, ja. Nou ja, die, die, die raasde dus op een gegeven moment met windkracht 9 over Zandvoort heen. En daar kwam ook nog eens bij dat het springtij was. Dus het was spectaculair. Want het water kwam wel heel hoog op het strand. Maar ondanks al het geweld van die storm viel de schade gelukkig nog mee. En... Uh, uh, wat dan wel weer een voordeel is. Hè. Kijk, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ieder nadeel zeggen, heeft zijn voordeel. Dat, dat menige Zandvoortse fotograaf prachtige plaatjes heeft Au. geschoten op het strand. En uh, verder is de brandweer uh, wel een aantal keren in touw geweest om uh, storms, uh, schades, stormschades af te handelen. Uh, bijvoorbeeld op het Witte Veld was er een tuinmuur omgewaaid. En daar hebben de spuitgasten de situatie gestabiliseerd. En de schade was aanzienlijk daar. En, en ook hebben natuurlijk dakpannen en delen van bomen het wederom begeven. Voor de rest zijn we er dus genadig vanaf gekomen dit keer. Ja. Nou ja, over die storm kan ik ook heel kort zijn. Wat dan? Nou ja, goed, ik ben iemand die zich moet, hè, in leven moet houden met, op een bepaalde manier. Dus ik pak van allerlei klusjes aan. Postbode ja, ben ik ja, ja. voor de blauwe brigade. En dan heb je dus niet van die grote oranje jongens, maar van de andere kant. Ja. En dan heb ik ook nog een, een, een wijkje waar ik kranten moet lopen. Ja, en op die woensdagavond ja. had ik alleen maar... Nou ja, aan het eind van de woensdagmiddag had ik dus de Zandvoerse kranten bij zich. Dus waar jij nu uit zit te lezen, die had ik dus bij me. Ja, ik in Bentveld, ja, ja, ja, ja, ja, Nou ja, ze wapperden nog net niet uit mijn handen vandaan. Zo, zo, ziet, u, zo ziet u maar, hè, lieve luisteraars. Door storm, wind en regen kom je Jaap met de kranten nou, tegen. Hè? <laughs> zo, ja. <laughs> ja. We hebben nog, uh, nog uh, natuurlijk uh, de interviews uh, liggen van uh, gisteren. Ja. Um, hij zat gisteren ook uh, bij, uh, bij, uh, bij mij en bij Irene aan tafel, Roy Dongen. Maar dat ging meer over de uh, Pride de Beach. Ja. Uh, in deze rol uh, kennen mensen hem nog weinig... maar hij is ook nog eens docent. O, oh, echt? Ja, en daar gaat dit, uh, dit gesprek even over. Oké, okay, leuk. Ja. Tijdens de nieuwjaarsreceptie... Uh, ja, kom je ook uh, allerlei mensen tegen. Deze uh, manier is ook heel bijzonder geweest... het afgelopen jaar. Uh, Roy Dongen, want hij uh, was onder andere verantwoordelijk... ook mede verantwoordelijk voor de Pride at the Beach... Ja, een heel fijn en heel geslaagd feest vonden we dit jaar. Ja, ja. Uh, ja Maar dat is nu niet even uh, waar we het over hebben. Want er is nog iets uh, uh, anders wat je, wat je eigenlijk een beetje. en ja, misschien een beetje onder de radar blijft. maar je, je, je doet uh, iets aan doseren op een school? Ja, ik uh, werk op de afdeling Travel Hospitality van MBO College Airport. Uh, ik geef daar burgerschap en alle andere vakken. En uh, studenten van ons die zijn hier vanavond in Zandvoort om uh, deze receptie uh, de mensen te verwelkomen, de polsbandjes uit te reiken en dat soort dingen. Uh, maar die doen ook stages bij NH Hotel, werken samen met Centerparks. En we hopen dat uh, steeds intensiever uh, in Zandvoort te doen. Travel mm -hmm. Hospitality, Zandvoort een toeristenplaats, dus heel belangrijk. Ja, uh, wat, wat, wat leerde deze uh, leerling? Uh, die leren alles over toerisme, uh, het uh, ontvangen van mensen, het begeleiden van mensen, het woordstaan van mensen, inchecken, uitchecken bij hotelrecepties, uh, uh, het programma samenstellen, uh, toerleider, al dat soort dingen wat daarmee te maken heeft. Ja, dat, uh, ja, dan heb je vast en zeker ook natuurlijk gekeken naar het Zandvoortse DNA, want uh, ja, dit, dit hoort er natuurlijk uh, voor een deel ook bij, gastvrouw en gastheerschap. Absoluut, maar het is natuurlijk, onze school ligt 18 kilometer van Zandvoort vandaan. Er komen hier 6 miljoen toeristen. Uh, wij leiden uh, een paar honderd mensen per jaar op in dit vak. Het is natuurlijk eigenlijk raar dat die band nog niet zo sterk is uh, als die kan worden. Dus we gaan daar vooral mee door. Ja, is dat ook een beetje jouw achtergrond, wat je zelf hebt uh, gedaan uh, om dit vak uh, te kunnen geven? Nee, mijn vak is het mensenvak. Ik uh, kom uit de human resources. alles wat met mensen en organisatie te maken heeft. En ja, en eigenlijk 80-90% van toerisme en dat soort is omgaan met mensen. Hoe ga je met mensen om met verschillende culturen, met verschillende geaardheden en dat soort dingen. Daar moet je ook in toerisme uh, mee bezig zijn. Dus vandaar dat het weer mooi aansluit bij de Pride of uh, de politiek. Ja, ja maar Zo snijdt het mes aan twee kanten. Ja. Ja, um... Wanneer zou zo'n uh, zo avond als deze voor jou, dan uh, als het gaat om jouw leerlingen die hier uh, rondlopen, uh, geslaagd zijn? Ik denk dat alle mensen zeggen: Goh, wat leuk. Het is me niet opgevallen, maar uh, ik werd warm verwelkomd. Ik, uh, het liep allemaal soepel, mijn jas werd aangenomen. Uh, ik kreeg een postbandje met een smile en ik ben helemaal gelukkig. Ja. Ja, Oké, okay. dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En getijzen en gaaierswol op. Natuurlijk, er zijn racisten, er zijn fascisten en klojo's. Mafkezen en mafketels en no-no's Met een bord voor ja was dat met recht in de ogen. En daarvoor hoorden we Shaka uh, Khan met This is the Night. Het was een beetje te laat, eerlijk gezegd. Uh, ja. <laughs> Ach joh. dat wint wel. Wat kniezoor kom, kom, kom. die daarop let. Wij niet in ieder geval. Huh? Goed. Ik zou uh, zeggen uh, steek van wal. Ja, ga ik door. Als je geen wind tegen hebt tenminste. Nee, hier niet. Hier is het uh, rustig. Ja, <laughs> kalm zeetje. Het weerbericht voor dit weekend. Uh, wat kunnen we verwachten? Wolkenvelden en het blijft meest droog. Vandaag schijnt de zon slechts af en toe en er is een kans op een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de middag raakt het in het zuidoosten van het land geheel bewolkt en in de avond gaat het in Limburg mogelijk regenen. Maar wie geeft daarom? He, daar zitten wij niet mee. De middagtemperatuur komt uit rond de 7 graden, de wind is zwak en veranderlijk en in de loop van de middag wordt de wind noordoost en neemt toe naar zwak tot matig en aan zee matig tot vrij krachtig. De komende nacht breiden brede opklaringen boven het noorden zich langzaam zuidwaarts uit. De minimumtemperatuur loopt uiteen van min 2 graden in het noordoosten tot 3 graden aan zee en in het zuidoosten. En de wind wordt krachtig tot zeer krachtig en maakt het voor het gevoel toch best wel kouder. Zondag overdag wordt het op veel plaatsen zonnig en alleen in het zuidoosten en het uiterste zuiden van Nederland overheerst de bewolking. De maximale temperatuur varieert van 2 graden in het noordoosten tot 4 graden in het zuidwesten. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur echter enkele graden onder nul. Zover het weerbericht. Ja, heb je ook al, uh, iets uh, wat de komende dagen uh, erop lijkt? Uh, moet ik uh, nog een, uh, een biermuts opzetten uh, of wat dan ook? Nou, het, het wordt dus zondag en maandag vrij koud. Er komen periode met zon en het blijft droog. En vanaf dinsdag kun je wat meer bewolking verwachten en af en toe wat regen. En de temperaturen zijn rond of iets boven normaal... Dus wat een... houdt dat dan in dat ja. we zo tussen de vijf en de negen graden zo'n beetje elke dag Een zommelijk... be be beetje hetzelfde weer wat we de afgelopen dagen hebben gehad? Ja, ja zoiets. zoiets. Ja, helemaal na. Oké, okay, nou ja, dat is. wil je ook nog voor de echte lange termijn nee, weten. Nee, dat nee, is toch, niet interessant. Maar, want, uh, wie dan leeft, wie dan zorgt, zeg zo dan altijd maar. Uh, <laughs> nou, dit was in ieder geval het weerbericht volgens het KNMI. Ja, en dan heb ik ook nog weer: een nummer uit de jaren tachtig. Is dat zo? Nou. Ik weet het niet welk nummer. Het, het is uh, in ieder geval Kim Wild met de second time. Oké. Okay. Weer muziek uit de, ja, ja, de jaren zeventig. Een beetje uit de lang uh, vervlogen tijden, om het dan maar zo te zeggen. Uh, de Babies waren dat met uh, piece of the Action. We kennen natuurlijk allemaal Isn't It Time? Of uh, ja, ja, inderdaad, want die staat hier ook op dat, op dat uh, welbekende album. Maar uh, ik heb toch gekozen voor uh, A Piece of the Action. Uh, nou, het is twaalf uh, minuten over half drie inmiddels uh, geworden hier uh, bij Zandvoort op zaterdag. Uh, ik heb uh, natuurlijk... Gisteravond ook nog even mijn best gedaan... Met uh, een aantal interviews af te nemen. Omdat uh, ja, ik wist uh, dat ik samen hier met, uh, met Dolly uh, het uh, programma zou uh, doen. Dus we weten ah, ook... Ja, er liepen heel veel interessante mensen rond nou, natuurlijk. Dat... He, die heel wat te vertellen hebben. Ja, ja, ja. ja. Uh, Zij, uh, diegene die ik ook uh, nu heb uh, klaarstaan, Tenminste uh, het opgenomen materiaal dan wel te verstaan. Uh, die uh, was er ook uh, gisteren bij ons aan tafel. Mm -hmm. Dat ging meer over uh, ja, de openingstijden. En de praktische kant uh, van het uh, verhaal. Uh, wat betreft... Uh, het museum. En dan verklaap ja. ik al iets. Want het is Hilly Jansen geweest die, ja. uh, die daar bij ons aan tafel was. Het was een totaal ander gesprek. En ik heb het meer eigenlijk over van... Ja, wat komt er allemaal bekijken als je op eigen benen komt te staan? Nou, laten we uh, maar gaan luisteren naar wat Hilly uh, uh, uh, zelf uh, daarover te vertellen heeft. Ja. Uh, dit is de opname die ik gisteren met Hilly Jansen heb uh, gemaakt. De meest interessante plekken om interviews op te nemen is ook uh, gewoon bij een ingang. Maar dit is uh, wel leuk, omdat Hilianse, ja een spannend jaar tegemoet gaat. Want het Zandvoermuseum is zelfstandig geworden. Jazeker, en dat wordt inderdaad een heel spannend jaar. Waaruit, uh, nou, was, waarop baseer je dat? Ik denk dat we eerst gewoon moeten zorgen dat de tent aan het run is. En dan, dat betekent ook gewoon een nieuw kassasysteem. En dat betekent een boekhouder uh, zoeken. En nieuwe verzekering. En, en met het besturen om de tafel zitten van wat gaan we allemaal doen. Dus het is echt heel veel werk. Ja, um, is het ook iets uh, loslaten, een veilig gevoel loslaten? Een spannend avontuur? Nou, eerlijk gezegd is dat wel zo. Want de gemeente is natuurlijk een heel solide iets waar je altijd op terug kunt vallen. Nou, denk ik dat dat nog altijd kan. Maar je hoort nu ook een systeembeheerder. Je computer doet het niet. Oh, ja, we moeten het zelf nu oplossen. En dat valt even tegen af en toe. Zijn die mensen, want je noemt nu een specifiek voorbeeld... Ja. is die kennis wel voorhanden binnen de club van vrijwilligers? Want de burgemeester zei het net, hè? Ja. de vrijwilligers zijn een ja. cement voor de samenleving. Ja, je kan gewoon niet zonder... En uh, het is natuurlijk ook zo... Ik heb uh, Jan de Otto en die doet uh, de bedrijfsvoering. En nou ja, zonder haar had ik het gewoon niet gekund. Want zij pakt al dat soort dingen op. Want als je een dynamische museumjaarkalender wil neerzetten heb je ook te maken met een kassa en ik heb helemaal geen financieel inzicht dus je moet het ook met elkaar gaan oplossen. Ja, verzelfstandiging betekent ook kijken naar bijvoorbeeld de musea in de buurt. Hebben jullie ook al uh, daar wat samenwerkingsvormen mee uh, aangegaan? Nou, we hebben nu een beleidsplan en uh, daarin staat ook de, onze ambitie. Hè. We willen bijvoorbeeld gaan samenwerken met uh, de musea in de buurt, maar ook de, het museum wat straks gaat komen in Zandvoort. Dus wij zoeken absoluut de samenwerking op. En ik denk dat we elkaar alleen maar kunnen versterken. Want wat is er niet leuker om naar een dorp te gaan en dan heel veel te kunnen zien op cultureel gebied? Ja. Moeten bijvoorbeeld, want we hebben ook het artikel gelezen, bijvoorbeeld in de Zandvoortse krant, ja. ook iets wat, wat wij als Zandvoorters hebben. We hebben nog zo'n heel leuk plakje asfalt in de achtertuin liggen. Ja, ik zeg het ongeriebiedig, maar ja. we noemen het het circuit. Ja. Gaat dat ook een rol spelen? Nou, ik denk dat het circuit, ik heb net met Erik Weijers staan praten, het circuit hoort zo bij de DNA van Zandvoort. Ik wil dolgraag heel veel doen met het circuit. En we gaan nu uh, in het najaar met de historische Canoprie weer samenwerken met het circuit en de historische autorenclub, de Hark. En we gaan programmeren Jan Lammers, 24 uur Le Mans. Dus wij hebben het circuit net zo hard nodig als... Ja, zij ons. Ja, nog even daarover nog duren ja. Heb je daar al met, bijvoorbeeld met Lammers er ook al over gehad? Nou, Jan Lammers is zo druk, maar hij weet dat we, dat we geprogrammeerd staan. Dus het is alleen nog, we moeten bij elkaar komen. En we moeten daar gewoon een plan van aanpak maken. En welke, welke dingen gaan we laten zien? En ik denk, Jan Lammers is een corrivee van Zandvoort. En die mogen we best eren met z'n allen. Dat is een ambassadeur. Zeker weten. Dank je wel. Graag gedaan. They make me want to be by your side I try to live. Vengo de la tierra del fuego ten cuidado cuando llamas mi nombre is Een beetje het hobbyclubje van Simon Le Bon. En een aantal van die gasten die toen op, tijd op een gegeven moment... met een contract in hun maag hebben gezeten van Duran Duran. Dus ze wilden dat op een gegeven moment loskoppelen. Toen is Simon Le Bon met John Taylor, geloof ik... en met niemand minder dan Nick Rhodes Arcadia begonnen. Okay. En dat was dus een afgeleide van Duran Duran. En uiteindelijk werd het dan weer Duran Duran. Dus oh, zo is, dat zo is het de, gekomen, de, ja, hè? Dit nummer, de flame is nooit echt in Nederland uitgebracht. Maar wel in Engeland. Dus dat zeg ik er dan maar even bij. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het, is alweer bijna, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ja. ja, leuk hè? We hebben ons eerste uurtje gehad. Ja. En het is allemaal... Uh... Gegaan. Nou, in twee uur hebben we natuurlijk <laughs> nog, uh, nog een aantal van de interviews uh, liggen die ja. we gisteren hebben opgenomen. Leuk. En ja. hebben we daar nog, nog iets uh, bij? Um, we gaan uh, straks even kijken naar de evenementenagenda, ja. Dat was het. Ja, Precies. hij is gelukkig niet Half zo vier. heel erg lang dit keer. Dat komt van de zomer wel weer natuurlijk. Ja, dan uh, mogen, we wel een, uh, mogen we wel wat uh, tijd extra gaan inruimen, uh, denk ik. <laughs> Zomers wel, ja. ja uh, hoewel het nu, nu, uh, de, Nou, een leuk evenement is vanaf 1 februari. Dan mogen de strandpachters weer. Uh, dat betekent dus ook weer dat de zon ja, uh, in ja, de zomer ja. alweer in aantocht zijn. Nou ja, en er zijn vandaag alweer een paar leuke evenementen. Dus uh, mensen, uh, pak even goud papiertje en het pennetje erbij. Want hm? uh, dan kunnen we eventjes... Uh, Gauw, straks gaan we kwart over drie zijn we daar ja. over terug en dan uh, kunt u even luisteren wat er allemaal gaat gebeuren in het zandvoortse. Ja, en tot aan het nieuws van drie uur gaan we deze nog doen van Fleetwood Mac, ook van een legendarisch album Tango in the Night, een wat minder bekende single, maar hij doet het wel leuk. Seven wonders. Een beetje, beetje jammer, Jaap, dat je het een beetje verkeerd uitgetimed hebt. Dat is uh, toch uh, een klein minpuntje voor dit eerste uur. Zie Muziek Wens allemaal fijne dagen en een